Zes uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Libische leider Gaddafi weigert op te stappen. Toestel onderweg om Nederlanders te evacueren. En Iraanse marineschepen door Suezkanaal.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 Hij hield zijn toespraak voor een halfverwoest gebouw. Hij zei dat verraders het imago van Libië beschadigen. De Libische leider gaf de schuld aan jongeren. die de onlusten in andere landen in de regio hebben gekopieerd.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 Op de luchthaven van Tripoli wachten 30 Nederlanders en 35 mensen uit andere EU-landen op een gelegenheid om Libië uit te komen. Er is ook een Nederlands fregat op weg voor het geval het luchtruim boven Libië wordt gesloten. De tromp wordt vrijdag voor de kust van Libië verwacht.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 land doen metingen, maar die laten geen alarmerende waarden zien. In Egypte keren zeker vijf ministers uit de tijd van Mubarak terug in de interimregering die het land moet besturen tot er verkiezingen zijn gehouden. Het zijn mannen op essentiële posten als binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, defensie, justitie en financiën. Op andere departementen komen tegenstanders van oud-president Mubarak. De beëdiging van het nieuwe kabinet werd uitgezonden op de Egyptische staatstelevisie. De herbenoeming van ministers uit het oude bewind stuit op veel kritiek bij Egyptenaren die alleen maar nieuwe gezichten willen zien.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 Verslaafde artsen kunnen binnenkort terecht bij een speciaal meldpunt. Artsen met een verslavingsprobleem krijgen een gesprek met een collega en daarna worden ze doorverwezen naar een verslavingskliniek. Het meldpunt is geënt op een soortgelijk project in Canada. Uit buitenlandse onderzoeken blijkt dat 9 tot 12 procent van de artsen verslaafd is. Alcohol blijkt het grootste probleem, gevolgd door drugs. Volgens de deskundigen is er geen reden om aan te nemen dat de situatie in Nederland veel anders is. De artsenorganisatie KNMG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg steunen het initiatief voor het meldpunt. Vanaf 1 maart kunnen artsen met verslavingsproblemen er terecht. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar min 1 in het zuidwesten... en min 6 in het noordoosten. De bewolking neemt langzaam toe. Morgenmiddag vanuit het westen regen. In het oosten valt sneeuw of natte sneeuw. Het wordt dan 1 tot 5 graden. De dag daarna is het bewolkt, licht wisselvallig en zacht. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met nog 23 files. Bij elkaar opgeteld 105 kilometer... Extra vertraging door ongelukken onder meer op de A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven bij Vught 5 kilometer. En verderop richting Maastricht nog eens een keer 12 kilometer tussen Kelpen en knooppunt Vonderen. Daar zijn inmiddels de reizen ook weer vrij. Daardoor loopt het ook nog flink vast op de A73 Nijmegen richting Maasbracht Voor het knooppunt te Vonderen nog 6 kilometer. A20 naar Gouden nog 7 kilometer bij Moordrecht door een ongeluk op de andere rijbaan. Er staat 3 kilometer tussen knooppunt Gouden en Nieuwekerk aan de IJssel. En op de A50 Eindhoven naar Arnhem... Er staat tussen de knooppunt een paalgraaf en een bankhoek nog 10 kilometer. Vanmiddag is daar een kettingbotsing gebeurd... maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Start Vodafone vast op mobiel. Geen vaste lijn, wel een vast nummer. Dus via uw vaste nummer altijd mobiel bereikbaar. Nu voor slechts 12,50 per maand in combinatie met een zakelijk abonnement.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 met Lucella Carasso en Tim Overdik. Zes over zes, goedenavond. Hij begon iets voor vijf uur vanmiddag... en hij spreekt nog steeds de Libische leider Gaddafi. En hij pijnst er niet over om te vertrekken. Dat zei hij in de tv-toespraak voor het volk. Ik ben een revolutionair, zei Gaddafi. Ik ben een revolutionair. Ik ben van area van de oasis van dat brocht a victory we are generation to generation after generation and go and lead africa and south america we cannot hinder the process of this revolution ja de revolutie kan niet stoppen hij is daarvoor nodig en ook zei hij dat iedereen die zich de die de soevereiniteit van de staat ondermijnt zal worden gestraft en we zijn bij Radio Doden. Anybody who uh, uh, undermine the sovereignty of the state shall be punished with death. Ja, tot zover uh, Gaddafi. Want docent internationale betrekkingen, Paul Aarts aan de Universiteit van Amsterdam zegt dat het weer een typisch Gaddafi was. De aloude retoriek. Zijn reden voor zijn werk het kan volgen, is uh, puur nationalistisch.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 te gaan vechten op straat. Weliswaar zegt hij niet met zoveel woorden: neem je wapens mee. Maar dit is toch wel een, een, een verkapte oproep. Tot een, uh, ja, wat misschien wel een, tot een burgeroorlog gaat leiden. En de toespraak van Gaddafi is net afgelopen. Hij zei ook nog dat hij, uh, hij dreigde van huis tot huis te gaan. als de demonstranten zich niet overgeven. Noord-Afrika-correspondent Moussa Oekbi van ons die zegt dat Gaddafi niet helemaal meer weet. waar hij het over heeft. Hij heeft werkelijk echt elke binding met de realiteit tot daar verloren. Ik bedoel, dat, ik bedoel dat mensen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 Ja, zorgelijke situatie dus in Liebe, Libië. Het Nederlands marineschip Harer Majesteit Stromp is onderweg naar het land... om eventueel te helpen bij de evacuatie van Nederlanders. Het fragat was onderweg naar Somalië om mee te doen aan een anti-piraterijmissie van de NAVO. Commandant van het schip is René Tas. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het wordt steeds meer een spannende missie, denk ik, voor u, of niet? Ja, het wordt een tijdelijk andere missie, zou ik uh, willen zeggen. Uh, inderdaad, van piraterij tijdelijk naar het uh, evacueren van uh, Nederlanders in, in, uh, in Libië. Dat is inderdaad uh, ook spannend, ja. ja, want zijn de havens in Libië wel toegankelijk voor u? Uh, dat is op dit uh, moment nog niet helemaal duidelijk. Mijn opdracht is uh, op te stomen naar Libië om daar te assisteren bij de evacuatie van uh, Nederlanders. Uh, we doen dit in opdracht, uh, of in het verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik wil u gelijk bijzeggen dat het primaire plan is onze landgenoten te evacueren met een KDC-10, een mm -hmm. van de Koninklijke luchtmacht. Uh, mocht dat niet lukken door omstandigheden, het vliegveld is bijvoorbeeld niet open, dan zijn wij bij up en zullen we trachten over zee uh, te evacueren. We hebben daar niet per se een haven voor nodig. We kunnen natuurlijk ook uh, met uh, kleinere bootjes onze eigen motorboten uh, af en aan uh, varen... om uh, mensen uh, naar Haarmage uh, te transporteren. Maar ik neem aan dat je daar uh, wel toestemming voor nodig hebt. Dat um, is een beetje afhankelijk van de situatie natuurlijk. Uh, hoe de situatie zich uh, gaat ontwikkelen en wat de internationale gemeenschap uh, gaat doen... daar wil ik uh, ja, niet op vooruitlopen, dat weet ik ook niet. Uh, maar er zijn wel mogelijkheden om inderdaad... Uh, toch mensen uh, uit uh, Tripoli te halen. En uh, ja, in hoeverre dat, dat met de toestemming te maken heeft, uh, valt uh, straks te voorzien als we uh, aankomen in het uh, gebied. Want uh, heeft u een telefoonnummer meegekregen wie u moet bellen om te vragen wat wel en niet mag. Hoe, hoe gaat zoiets? Um, nou nee, zo gaat het niet. Uh, ik heb wel een hoop telefoonnummers meegekregen. Wat we in principe doen is bij Defensie in, in samen uh, met de Buitenlandse Zaken een plan maken, natuurlijk in nauw overleg met de ambassade uh, in, het, uh, uh, in het gebied. Of te kijken hoe we op een, een goede manier, een ordenlijke manier... Eh, mensen zeg maar, kunnen transporteren van of naar een vliegtuig eh, wat nu gedracht wordt... of in uh, ons geval naar een, een schip. Uh, daar wordt plannen plan voor gemaakt. Uh, en uh, ja, daar wordt een, een hoop gebeld natuurlijk uh, tijdens het planningproces. En als u eventueel plekken over heeft, neemt u dan ook nog mensen uit andere landen mee? Uh, ik sluit dat niet uit. Uh, als er een verzoek komt van andere landen, dan uh, zal dat uh, normaal iets... Uh, uh, voor overleg voorgelegd worden binnen de Europese Unie. De coördinatie voor ligt bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En als beslist wordt dat Nederland ook daar assistentie verleent, dan sluit ik niet uit dat ik ook mensen eh, buitenlanders meeneem eh, op, op het schip. Want hoeveel mensen kunt u meenemen? Ik kan ruim meer dan 400 mensen meenemen. Oké. Okay. En u vaart nu vanuit de Rode Zee via het Suezkanaal naar Libië. Is dat momenteel een veilige weg? Een veilige weg. We zijn gisteren ook door het Suezkanaal gekomen. We zijn natuurlijk vandaag omgedraaid <coughs> toen we hoorden van de nieuwe missie. We liggen nu voor Suez, de haven aan de zuidkant van het kanaal. En zullen we morgen in het normale konvooi meevaren om dan morgen gedurende de dag het kanaal te passeren. En dan is het de bedoeling dat u daar vrijdag aankomt, hè, in Libië. Ja, ja, in de loop van vrijdag komen wij eraan. Ja. Meneer Tas, commandant dus van haar Majesteit Stromp, ik dank u wel voor dit moment en een goede reis. Graag gedaan, dankjewel. Ook Groot-Brittannië gaat daar inwoners uit Libië halen? Hieke, je hebt Jeppes in Londen. Hoe doen de Britten dat? De Britten sturen een uh, vliegtuig om hun onderdanen terug te halen. En er gaat een fregat. Uh, uh, in internationale wateren uh, in de buurt van Libië uh, liggen. En um, daarin zouden eventueel ook mensen opgehaald kunnen worden. William Hague, de minister van Buitenlandse Zaken... Uh, zei net dat hij verwachtte dat als het zover kwam... dat Libië hen dan nou gewoon toestemming zou geven... om een van hun havens binnen te varen om dat mogelijk te maken. Dus ongeveer op dezelfde manier waarop Nederland dat gaat doen Hoeveel mensen gaat het? Geen idee. Veel, denk ik. Want uh, je weet dat er tussen... Uh, Libië en Groot-Brittannië... Uh, ...warme zakelijke relaties bestaan. B uh, British Petroleum... Uh, ...boort daar... Uh, ...naar olie. Dus ik uh, denk dat het... Uh, ...en er zijn natuurlijk ook altijd mensen die daar met vakantie zijn... ...vanwege de schitterende oudheden die daar zijn. Dus um, ik weet niet hoeveel... ...maar... Um, ik denk veel. De evacuatieoperatie is in gang gezet. Zoals je zei. Uh, aangekondigd door William Heek. De minister van Buitenlandse Zaken. Die gisteren uh, wist te melden. dat hij over aanwijzingen beschikte. dat uh, Gaddafi mogelijk op weg zou zijn naar Venezuela. Nou, we hebben hem uh, ruim een uur uh, aan het woord gezien. Uh, niet in Venezuela. Hoe komt hij bij die nee. uitspraak nu? Ja, hij zei dat hij. hij nou, hij kledde het iets voorzichtiger in. Hij zei dat hij uh, uh, informatie had gezien. die erop zou wijzen. dat maar heel duidelijke slag om de armen en hoe wijs dat was, is nu uh, inderdaad gebleken. Je merkt gewoon dat ook uh, uh, de Britse regering uh, aan alle kanten wordt overvallen door wat er in Libië gebeurt en daar kennelijk niet erg goede contact heeft. Hetzelfde geldt trouwens voor uh, de Libische vertegenwoordiging in uh, Londen, waar uh, de mensen die daar zitten, de diplomatieke vertegenwoordigers... zich ook aan alle kanten op de vlakte houden. Uh, en nog iets voor Gaddafi, nog iets voor de opstandelingen uh, willen anders, zeggen. Anders dan in Washington, waar daar de Libische ambassadeur... zich heel nadrukkelijk uh, uh, de rug heeft toegekeerd naar Tripoli. Dat gebeurt dus niet in Londen? Uh, nee, dat is in Londen niet gebeurd. En ik begrijp dat de laatste informatie in, uh, in Washington ook is... dat, uh, dat het daar waar de waarnemend ambassadeur was die uh, Tripoli de rug toekeerde... maar dat nu de echte uh, ambassadeur weer is opgedoken... die gezegd heeft, ho oh, oh, wacht even, ik ben de ambassadeur... en zo doen we geen zaken. De nummer 1 sprak uh, uh, niet namens de nummer 2. Intussen reit, uh, reist premier Cameron naar het het Midden-Oosten. Hij was vanmorgen in Kuwait. Hoe stelt hij zich nu op als het om Libië gaat? Um, hij uh, stelt zich zo op dat hij uh, uh, verwelkomd heeft, uh, dat, hij, dat hij de Libische overheid gevraagd heeft om toch vooral uh, met milde middelen te reageren en gehoor te geven aan de roep om uh, democratie. Hij heeft uh, uh, de uh, schending van de mensenrechten in uh, uh, Libië veroordeeld en hij heeft zich uh, tegelijkertijd uh, tegen zijn eigen achterban hier moeten uh, verweren. ...om het feit dat uh, zijn reis door dat gebied... ...alles te maken heeft met een handelsmissie die daar gaande is. En aan die handelsmissie neemt onder andere deel... Um, uh, ...de Britse uh, wapenfabrikage. En er waren vanmorgen dus veel cartoons in de krant... ...waarbij je uh, Gaddafi zag met een, uh, die uh, iedereen in zijn eigen land kapot schoot... ...met in zijn hand een kogel waarop stond Made in the UK... Er valt wel wat uit te leggen de komende dagen. Um, nog geen reactie op de speech van Gaddafi, neem ik aan. Nee, daar is het nog te volgen voor. Wacht wat af. Ikea je uit Londen, dank je. Zometeen grote rookwolken boven Amsterdam. Een loods met rubber en cacao stond in de brand. En het verkeer: Johnson Hawke bij de ANWB. Nog 16 files, goed voor 60 kilometer. Een paar de files door ongelukken nog op de A2 Den Bosch... in de richting Maastricht op twee plaatsen ongelukken. Bij Vught daar staat inmiddels 5 kilometer. Verderop op Sint-Joost nog 7 kilometer. Daar zijn de rijstoken weer vrij. A20 naar Gouda, bij Moordrecht nog 6 kilometer. En op de A50 Eindhoven naar Arnhem. Daar staat tussen Oost-, -Oost en Ravenstein nog 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Een enorme paddenstoel van zwarte rook was het vanaf kilometers afstand te zien. Een grote brand in het Amsterdamse havengebied. Daar zijn geen slachtoffers gevallen. Toen de brand rond het middaguur uitbrak, leek het in eerste instantie... om een bedrijf in chemicaliën te gaan. Maar dat hield de ramptoeristen niet tegen, zo zag verslaggever Matthijs van der Wiel. Goedemiddag. Goedemiddag. Va vader en dochter? Nou ja, uh, dat is een uh, dochter van mijn, uh, van mijn broer. Ja.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 heel indrukwekkend, heel indrukwekkend. Ja. Ja. En we hebben natuurlijk al een paar maanden terug chemiepak gehad natuurlijk. In uh... moeten wij even helpen in uh... Moerdijk. Moerdijk. En toen hadden naar de hand heel veel mensen zorgen of ze niet giftige stoffen, gevaarlijke giftige stoffen hadden ingeademd. Juist, dat klopt. Maar nu dat... komt hij er naartoe juist. Ja. En ook nog met uw nichtje. Ja, maar de wind staat de goede kant op, dus uh, ja, ik denk dat dat verantwoord is. De brandweer noemt de brand beheersbaar. Dat betekent dat hij niet meer kan overslaan naar andere loodsen loodsen waar ook chemische stoffen zijn opgeslagen. Het is nog alleen de loods waar rubber ligt die brandt. Daar ligt een half fabrikaat in. Uh, dat zijn uh, het zijn grondstoffen voor autobanden uh, die vervolgens weer naar een ander bedrijf gaan om de autobanden van te maken. Ja, er was ook sprake van een loods met cacao die in brand stond. Ja, dit is een aangrenzende loods. Die is even uh, aangebrand geweest zoals we dat noemen maar dat is inmiddels uit. En de chemische stoffen waar liggen die dan? Die liggen in een andere loods. Daar, liggen, daar ligt een depot uh, Chemische stof, maar die is daar is helemaal geen brand geweest. Ook geen gevaar? Dat het nee, nee, nee, dat hebben we, dat hebben we tegengehouden. Ja. Elke van de woordvoerder van de brandweer. Bent u nou met meer materieel en met een andere staat van paraatheid uitgerukt vanwege de brand in, in Moerdijk? Nou, het is een grote brand op een industrieterrein, dus uh, wij rukken uit met wat daarvoor nodig is. Onder begeleiding van de brandweer mogen we vlakbij de loods gaan kijken. Dan zie je dat de groene gebouw wat er helemaal is ingestort. De stalen wanden van de loods zijn helemaal krom getrokken. En vanaf hoogwerken spuit de brand weer op die kolkende, enorm hevige, onaflatende zwarte rookwolk die omhoog stijgt. De rookwolk die in de loop van de middag amper minder wordt en richting het noordwesten trekt... In de Zaanstreek kregen de mensen nog steeds het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Niet dus omdat er chemische stoffen in brand zijn gevlogen, maar omdat rook altijd ongezond is. Matthijs van der Wiel bij de brand in het havengebied in Amsterdam. Het WK Cricket in India. Het Nederlands team heeft net de eerste wedstrijd in de poolwedstrijd verloren van Engeland. En thuis op de bank, Erik van Muiswinke, Goedenavond. avond. Ja, ik wou eerst nog naar India gaan, maar dat heb ik toch maar laten schieten. Ach, waarom? Uh, het kwam uiteindelijk toch niet zo goed uit. Je kan daar niet eventjes uh, twee dagen naartoe. Ik had je willen aankondigen als een cricketfanaat, maar zo, zo, zo fanaat ben je dus ook weer niet. Nee, nee. Je om dat zinvol te maken en eerst je buikgriep te overleven. Dan moet je er echt minstens drie weken naartoe. En die had ik gewoon niet. Dat is wel jammer, want ik vooral. Nederland-India had ik heel graag willen zien. Daar spelen we ook tegen. Maar we hebben het over de Engelsen. Want het zag ja. even uit dat Nederland wel eens voor een verrassing kon gaan zorgen. Ja, door ja. Uh, 292 runs te scoren. Ja. Maar Engeland, die uh, uh, na, na de pauze, dat, dat, ja, dat zat ja. er dus niet in. Die, die waren uiteindelijk toch net iets te sterk. En, en ook, ook omgekeerd. Uh, het het bolen, dus het werpen van Nederland, is, is in, dit, in dit team hun iets zwakkere punt. Uh, vier jaar geleden was het omgekeerd. maar uh, Dus het zat er al wel in de verte in. Maar ze hebben tot... Uh, nou, ze hadden nog zes ballen over of zoiets. Dus uh, het was heel krap. Uh, het was echt een spannende wedstrijd, ja. ja maar twee jaar geleden um, uh, versloeg uh, Nederland-Engeland ja. in Engeland uh, ja. bij een WK. Toen ging het niet over 50 overs, maar over 20 overs. Een ja, kortere dat, wedstrijd. Ja, dat is een groot verschil. Dus, uh, ik vergelijk het altijd met dat dart Als je tegen, tegen Van Barneveld een, een potje speelt en het gaat over drie van die, uh, van die lekjes, dan heb je een kans dat je wint. Maar uh, als je de twintig gaat gooien, dan verlies je natuurlijk altijd van. Dus hoe, hoe korter de wedstrijd, hoe meer de underdog de kans heeft. En inderdaad, die twintig-overs hebben ze het geflikt twee jaar geleden. Dat oh, mag dus, een wonder, hoor. Dus, dus de zwakte van Nederland zat hem wellicht in het uithoudingsvermogen tegenhand. Nou, de, zo kan je het niet helemaal zeggen, maar uh, je, je, je kan de diepte van je team beter gebruiken naarmate de, de wedstrijd langer duurt. Kijk, de de echte grote wedstrijden, die duren vijf dagen. En uh, de, de kans dat Nederland ooit van Engeland in zo'n vijf dagen zou winnen die, die is, laten we zeggen, 1%. En hier is het uh, 30%. En in die 2020 is het langzamerhand 50%. procent. Dat ja. is toch het verschil, ja. Het topspeler bij Nederland was Ryan ten Doeschate. Ja. ja. 119 punten, leg, daar, leg uit. Waar, wat, wat maakt je zo bijzonder? Nou, als je in je eentje staat te slaan... Uh, uh, uh, je, je bent eigenlijk met z'n tweeën. Je, je maakt samen die punten. Maar jij. Er wordt ook een individuele score bijgehouden. Dus je draagt bij aan het totaal, zoals het heet, van je team. Nou, Nederland maakt 292 runs. Bijna 300. Waarvan hij dus uh, een derde voor zijn rekening nam. En uh, 100 punten in, in, het, in cricket, dat heet een century. Dat is uh, Alpen. Daar kom je flink mee in de krant. En voor een, een amateurspeler uh, zoals ik zelf bijvoorbeeld was... is dat iets wat je gewoon je hele leven onthoudt als je dat een keer haalt. Nou, Ten gaat die, uh, die doet het voor zijn brood. Dus het lukt hem wel vaker. Maar tegen Engeland in India, in zo'n wedstrijd. Dan 119 maken. Hij werd ook man of the match, zoals het heet. Dus dan krijg je nog een, een extra bekertje en een horloge en een wat geld, geloof ik. <laughs> dus hij is echt daar wel de big man, hoor. Uh, een man van de wedstrijd. Ook op ja. Twitter vanmiddag tijdens de wedstrijd was hij een trending topic. Ruin ah, ah. en toeschater. Misschien moet je maar redden op de tweede wedstrijd. Wanneer spelen ze weer? Um, ik denk volgende week. En dan spelen ze, geloof ik, tegen de West-Indisch. Dat is ook een heel sterk team. Altijd lastig. Ja, ja, ja. Dankjewel, Erik van Maaswikkel. Oké. Okay. We gaan terug naar de situatie in Libië. U kon deze uitzending grotendeels de toespraak van kolonel Gaddafi horen. Hij sprak het volk toe van Libië op ongelooflijk felle toon. Hij gaat niet weg als leider, zo maakte hij duidelijk. Paul Aerts, docent internationale betrekkingen aan de UvA... heeft zijn toespraak ook gevolgd. Goedenavond. Goedenavond. Wij spraken al eerder. Daarna is Gaddafi doorgegaan. dreigement na dreigement hè, volgde tegen de demonstranten. Ja, het is echt verschrikkelijk, denk ik. Ook als je daar als, als Libische burger, als Libische staatsburger naar zit te kijken, dan krijg je toch wel pijn in je buik. Uh, omdat de dreigementen en de taal van geweld die gesproken wordt uh, heel omineus is. En uh, ja, hij is, uh, hij is echt serieus. Dus uh, ik denk ook wel dat het misschien wel een beetje een effect zal hebben op, uh, op, op sommige mensen die nog wel de straat op hadden willen gaan. Maar misschien nu wel even denken van. Dit gaat me mijn leven kosten, dus dat doe ik maar even niet. Want uh, hij zei ook als de demonstranten uh, niet stoppen met hun acties... dan gaan we deur aan deur om de boel schoon te maken. Ja, dat was meer een metafoor, denk ik. Dat moet je niet letterlijk opvatten, want dat zal, dat zal heel veel uh, menskracht vragen. En die heeft hij ook niet, denk ik. Maar uh, het is alleen maar een, een manier om te zeggen, ik ben heel serieus. En wie zich tegen mij verzet, uh, diens laatste uur heeft geslagen. Ja, en um, uh, dat zal hij dan doen hè? Met, het, met de veiligheidsdiensten en niet zozeer met het leger? Nee, dat is uh, wat we denken. Uh, kijk, het leger is sowieso al, al heel lang verdeeld. Uh, sommige delen van het leger, met name die samengesteld zijn uit uh, leden van zijn eigen stam, de Gadatva, die zullen hem tot het bittere einde trouw blijven. Die zullen die orders ongetwijfeld uitvoeren. Maar ik denk dat die, uh, die geweld, uh, gewelddaden vooral gepleegd zullen worden... zoals het ook gedaan is de afgelopen dagen... door, uh, door allerlei milities. En daarvan heeft hij er een aantal tot zijn beschikking. En uh, waarschijnlijk vechten die tot het bittere einde door. Ja, en het is natuurlijk ongelooflijk moeilijk te voorspellen wat er gebeurt. Hè? Dat bleek ook de afgelopen weken bij al die andere uh, landen. Even voor vijf uur, toen Kadhafi net was begonnen... toen zei u, nou, dit lijken de laatste stuiktrekkingen van hem. Ja. Als leider, als u hem nu... Nou ja, daarna heeft hij nog een uur gesproken. Als hij nu de balans opmaakt, wat is dan uw gevoel daarbij? Nou, dat denk ik nog steeds, hoor. Uh, maar ik heb volgens mij ook uh, gezegd een uur geleden... dat uh, we niet weten of hij nog een paar dagen of nog een paar weken aan de macht zal zijn. Maar nee. um, uh, het einde van het regime Gaddafi is wel in zicht. Alleen, misschien met nog heel veel bloedvergieten dat hij nog een tijdje kan uitzingen. Maar hij heeft, denk ik, alle krediet uh, bij het grote deel van zijn bevolking echt verspeeld... Dat blijkt ook uit de, de desperaatheid die hij um, in zijn speech legt. He, het is echt een, uh, een soort bunkermentaliteit die hij aan de weg legt. Aan uh, de dag legt. En dat, ja, dat spreekt boekdelen. Hij is in paniek. En dat, uh, moet, daarom moeten we toch zeggen... dit is een van zijn laatste speeches geweest. Zo niet zijn allerlaatste speech die op ja. de staats-TV is uitgezonden. Ja. En als u even aan Mubarak terugdenkt, aan die toespraken... wat, wat vond u het grootste verschil... Nou, de verschil tussen Libië en Egypte zijn ontzettend groot. Kijk, het, verschil, het, het, het grote verschil tussen deze twee landen is dat Mubarak was wel belangrijk in Egypte En ook de, de baas van Egypte, om het zo maar te zeggen. Maar daarnaast is er een enorm staatsapparaat met heel veel uh, krachten daarbinnen. En ook rivaliserende krachten. In Libië kennen we dat niet. In Libië is het zo, om het kortweg te zeggen, Gaddafi is de staat. En dat is dus een totaal ander perspectief. Uh, uh, verhaal um, om, om, om te begrijpen dat als Gaddafi verdwijnt dan dondert ook de hele staat in elkaar met het verdwijnen van Mubarak is de, het regime nog steeds overeind gebleven in Egypte en met name nu gedragen door het leger in Libië zal dat heel anders gaan. Goed, er komen ongelooflijk spannende dagen aan. Opnieuw voor Libië. Ik dank u wel, meneer Aert. Uh, we spreken graag de komende dagen nog vaker met u. Dank voor ja, dit hoor. moment. Kadhafi heeft gesproken. U hebt hem uitgebreid gehoord. Het woord is nu aan de internationale gemeenschap... Washington, de Verenigde Naties, om te reageren. De grote vraag natuurlijk. Wat gebeurt er in de straten van Tripoli? Dit was het Radio 1-journaal. Nieuws over wat de nadagen lijken van het regime Gaddafi Blijven we brengen hier op Radio 1. En we al bij onze collega's van WNL. Gepresenteerd vanavond door Alex de Vries. Goedenavond, Alex. Ja, goedenavond, Tim. Uh, ja, wij gaan het zo hebben over uh, Philips. Die lanceert bij avondspit een slimme hartoperatie. En de schoonmaker van het jaar maken we bekend. En we vertellen hoe je nooit meer te hard rijdend geflitst wordt. En dat allemaal legaal. Straks na het nieuws weer een verkeer. U bent voordeelslager. Kliklaminaat stunter.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 De Libische leider Gaddafi weigert af te treden. In een televisietoespraak zei hij dat hij bereid is tot het martelaarschap. Gaddafi is niet van plan toe te geven aan de eisen voor hervormingen van de betogers. Hij zei dat verraders het imago van Libië beschadigen... en dat vijanden van Libië geëxecuteerd zullen worden. En zojuist is het militaire vliegtuig in Tripoli geland dat Nederlanders gaat evacueren. Het is de bedoeling dat het toestel later vanavond weer terugvliegt naar Nederland. Aan boord is plaats voor zo'n 130 mensen. En zeker vijf ministers uit het oude kabinet van Mubarak zijn ook benieuwd, benoemd in de nieuwe Egyptische regering die het land moet besturen totdat er verkiezingen zijn. Ze krijgen essentiële posten als binnenlandse zaken, defensie en justitie. Die herbenoeming stuit op veel kritiek bij Egyptenaren die willen dat er een compleet nieuwe regering komt. En het tropisch zwemparadijs Tropicana in Rotterdam wordt omgebouwd tot een concerthal. Dat qua grootte tussen Ahoy en de Doelen past. Dit najaar moeten er de eerste concerten worden gegeven. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Gerrit Hiemstra. Vandaag trok vanuit het westen steeds meer hoge bewolking binnen. En dat is de voorbode van een weersverandering. Vannacht wordt het door de hoogbewolking bewolking wat minder koud dan de afgelopen nacht. Het koelt af naar min 2 in het westen tot min 6 in het oosten.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 Het wordt morgen 2 tot 4 graden. De wind draait naar het zuiden, is matig, aan zee vrij krachtig. Donderdag is het bewolkt en nevelig. Ook kan het dan mot regenen. Het is dan een stuk zachter met een graad of 8. En daarna blijft het zacht. De zaterdag is er opnieuw kans op regen. En dit is de ANDB Verkeersinformatie... De avondspits is nogal rommig verlopen door een flink aantal ongelukken. Maar inmiddels gaat het wel een stuk beter. De drukte neemt nu snel af. Dus er zijn nog wel 12 files, goed voor 35 kilometer. Nog drie opvallende files op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Daar is bij de afrit Buddel ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er staat inmiddels drie kilometer. Twee keer langs is de file op de A20 naar Gouda. Er staat nog 6 kilometer bij Mordrecht. En op de andere rijbaan er staat nog 2 kilometer bij Nieuwekerk aan de IJssel. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Alex de Vries. Philips kijkt in je hart en je wordt er nog beter van ook. En hoe voorkom je dat je wordt vervliegenplitst? Goedenavond, het is uh, Wakker Nederland op Radio 1. President van de Nederlandse Bank, Nout Welling wil wel nadenken over een functie bij zijn Europese evenknie. De Europese Centrale Bank, de ECB. Dat zei hij vanochtend in gesprek met de Amsterdamse economiestudenten aan de UvA. En eh, ons verslaggever Martine Verhoeven is bij mij aangeschoven. Goedenavond Martine. Goedenavond. Jij was erbij. Wat zei hij precies? Nou, hij zei dat, er, uh, dat hij er eventueel wel over na zou willen denken. Maar ik moet zeggen, hij zei dat met veel omhalen. Ja, veel mits en maren. Uh, had hij verder nog nieuws? Ja, nou, hij vindt dus, uh, hij zei dat de DNB DM onvoldoende adequaat, of dat DNB moet ik zeggen, mm -hmm. onvoldoende adequaat heeft kunnen optreden. En bovendien te laat heeft gehandeld. Um, hij stelde een aantal procedurele aanpassingen voor. En vindt dat de toezichthouders wereldwijd sneller moeten inspringen. En hij doet wel op DXB en uh, ICEF, dat soort schandalen? Ja, ja, daar gaf hij wel fouten in toe. Maar mm -hmm. alleen als je terugkijkt en niet zozeer. Uh, zeg maar dat, dat ze daar ook verantwoordelijk voor zijn. Mm -hmm. um, hij gaf verder aan dat uh, ja, een nieuwe crisis eigenlijk met die aanpassingen toch niet te voorkomen is. Verder zei hij mm -hmm. dat hij niet te spreken was over het besluit van minister de Jager om het termijn van presidenten te beperken tot twee keer vier jaar. Ja, twee termijnen. Hij had misschien willen doorgaan. Um, maar het was toch juist een hele chique oplossing van het kabinet... om die termijnen aan te passen in plaats van te zeggen... nou, het Wellingen nu wegwezen? Ja, nou, door het in de wet op te nemen heeft hij het openbaar moeten maken. Dus misschien was hij niet uh, gecharmeerd van het, uh, ja, van de de het debat dat daarbij losbrak. Hij had graag even gebeld willen worden, Jan Kees. Hij had graag gebeld willen worden en uh, hij had sowieso nee gezegd. Ja, was hij, Had hij contact met de studenten? Was er een goede discussie? Dat was een beetje een gemiste kans. Ik vond hem erg defensief en ook de studenten ja. zeiden dat hij... te te formalistisch was. Um, um, het, hij heeft een hele groep jonge mensen daar voor zich zitten mm -hmm. uh, die van de hoed en de rand weten en hij had toekomstige generatie economen enorm kunnen inspireren. En ja, in plaats daarvan kreeg je vaak dezelfde antwoorden. Kregen ze antwoord op hun vragen? Nou. Soms niet, laten we even luisteren. Okay. Nu uh, zijn er nieuwe profielschetsen gemaakt voor ja. de nieuwe bestuurders. De kritiek is misschien dat, uh, dat u bent jurist, Johanna Kellerman is jurist. En we hebben economen nodig die zo'n bank moeten ja. runnen. Uh, staat dat in de nieuwe profielschets zo omschreven? Nou, het staat iets genuanceerder. Uh, ik ben afgestudeerd in de rechten in 1968. <lacht> ik zit 40 jaar in de economie. Dus, dus ik denk dat voldoende kennis bij mij aanwezig is. Maar wat zijn dan ja. de eigenschappen die de toekomstige bestuurders moeten hebben? Ze moeten affiniteit met monetaire aangelegenheden hebben. Is het nog belangrijk, uh, u gaat natuurlijk absoluut geen namen noemen, maar uh, nee. of het insiders of outsiders zijn? Ja, ik begrijp de vraag niet. Dat we zeggen, ik begrijp hem wel. Maar je zult hem eerst moeten onderbouwen dat het ongeloofwaardig overkomt. En bent u wel eens bang omdat uh, de jager zich steeds meer bemoeit? Ook met bijvoorbeeld de termijnen... Um, dat het een eventueel een politieke benoeming zou kunnen worden? Ik ben niet zo, zo gauw bang, moet ik eerlijk zeggen. Okay. Het is zo dat deze benoeming is een benoeming door politici. Dat betekent dat er altijd een risico is dat de benoeming gepolitiseerd wordt. Ja, grote omhalen dus in zijn antwoorden. En mm -hmm. een groot contrast met de minister van Financiën, Jan Kees de Jager... die uh, de harten van de studenten twee weken geleden won. Het klinkt beetje als een beetje als een verloren ochtend voor je, maar zo kan het ook niet zijn of wel? Nee, nee, nee helemaal niet. Nee, de studenten hadden echt veel meer in te brengen. Ja. Uh, zij vertelden wel hoe zij dachten dat het anders moest in de financiële wereld. En zij hadden bijvoorbeeld uh, wel ideeën over wat zij zouden doen... als zij de baas van de Nederlandse bank waren. Ik wou mijn bureau van het west einde verplaatsen naar... Uh... Naar Frankfurt. Daar gebeurt het. En uh, we houden hier een beetje. Ja, de, de, de, we lezen de Wall Street Journal en uh, de rapport van het IMF. Maar ja, het gebeurt natuurlijk in Frankfurt. Dus daar zou je dan je bureau moeten opzetten, geloof ik. We zijn al een halve Duitse provincie en we uh, zijn ook nog een halve Europeaan. Dus samen maakt dat uh, een mooi bureau in Frankfurt uh, in een Europese instelling mogelijk, geloof ik. zou je dan ook niet meteen de Nederlandse bank opheffen? Nou, we hebben, nou dat is natuurlijk wel de grap. We hebben nog geen toez Europees toezicht gehouden op de banken. Die gaat er wel komen. Maar toezicht is nu nog nationaal geregeld. Komt er nu aan hoor. Uh, ze hebben de wijziging van de Europese verdragen. Hij vertelde dat hij 13 man had zitten op een organisatie als uh, ING. Uh, ja, en daar moet je. Uh, in mijn ogen, ik schrok daar echt van dat er, hij moet er veel meer mensen op zetten, zou je zeggen. Omdat hij zegt eigenlijk verkapt van. Um, als, als er nieuwe producten worden ontwikkeld, uh, dan heb ik niet genoeg mensen om, uh, om uh, dat te controleren. En dan vertrouwen we op Standard Poor, uh, op, of op zulke organisaties. Dat zijn organisaties die uh, beoordelen de kredietwaardigheid van producten. Ja, we hebben gezien in de crisis dat zij, uh, je kan niet op zulke organisaties vertrouwen, want zij hadden ook de Amerikaanse hypotheek hadden ze Triple A ratings gegeven of, of misschien iets lager, maar goede ratings. Nou, we zagen dat die, al die beleggingsproducten waardeloos waren. Maar uiteindelijk uh, zet hij dan maar 13 man die dat moet controleren. Ja, dat, dat lijkt me te weinig. Uh, misschien moet er een pot gemaakt worden van de winst. die de banken de komende 10 jaar gaan maken. En daaruit kunnen dan de omvallende banken in de volgende crisis uh, worden geholpen. En hoe groot moet die pot zijn? Dat is natuurlijk de grote vraag. Dat is uh, iets met heel erg veel nullen. Nou ik had het over uh, een ontzettende snel ontwikkelende markt. Is het dan leuk om daarin te stappen? Is dat juist spannend? Of is het juist bijzonder moeilijk omdat je je hele carrière eigenlijk uh, niet weet wat er gaat gebeuren? Ik denk dat het samen gaat. Als je snel wil groeien met relatief hoog risico, dan ben je daar aan het juiste adres. Uh, het, is een, het is een manier om uh, kansen te zoeken in de markt. En kan dat nog steeds, ook na de crisis... Ja, zeker. Ik denk het gebied van duurzaamheid, vergrijzing, waar kansen liggen, uh, watermanagement uh, op internationaal gebied. Daar liggen zeker nog kansen ook voor nieuwe producten en nieuwe diensten die daar ontwikkeld kunnen worden. Dus. Heb je al een idee? Heb je al een gouden, gouden idee? Uh, nee, nog, helaas nog niet. Er is zoveel onzeker over de veranderingen die we gaan zien en over de manier waarop de euro stand gaat houden of geen stand gaat houden. En dat... Dat zijn ja, hele grote gevaren voor de komende paar jaar. En daar ziet hij ook wel in dat het, dat het mis kan gaan. Maar jij bent ook de nieuwe generatie. Heb je er dan nog wel zin in? Ik heb er absoluut zin in, ja. Waarom? Dat is toch fantastisch. Dat is toch, uh, als econoom is dat toch leuk om, om je daarmee bezig te houden... en te kijken wat de beste oplossing is. Maar het is toch niet leuk om te beginnen in een trein... die stuurloos één kant op dendert? Nou ja, dan is het dus de kunst hoe je die trein gaat besturen... en wat je, uh, hoe je die trein gewoon weer in, op de rails krijgt... en, en af kan laten remmen bij, voor een station, bij wijze van spreken. Ja, dus je hebt er wel vertrouwen in? Uiteindelijk zal dat moeten gebeuren. Links of rechts? Ja, heel de bijdrage van Martine. Verhoefje hoef je nog tegen, tegenover mij zit. Dankjewel, je Martine. Graag gedaan. Ja Een leuk verslag van de UvA-studenten in Amsterdam. Dus in dan tijd voor het financieel nieuws. De AIX die eindigde vandaag op 369 punten. Een daling van 0,4 procent. Ik heb Corné van Zijl van SNS Bank aan de telefoon. Goedenavond, Corné. Goedenavond, Alex. Eh, voordat we met de beurzen uh, gaan bespreken... wat vind jij van de opmerking van uh, Nout Welling... Uh, dat hij wel president wil worden van de Europese Centrale Bank? Realistisch? Um, nou, Ik denk zeker niet onrealistisch, als je gaat kijken, he, Klaus Weber was de, de grote opponent en die is nu uitgevallen en uh, die was uh, ja, te achter, zoals ze dat noemen. Mm -hmm. Maar ik denk dat er in Italië nog een hele goede tegenkandidaat is. Uh, het nadeel is wel dat het een Italiaan is natuurlijk. En ik denk, maar ik denk wel dat dat zijn grote uh, tegenstander gaan worden, Mario Draghi. Uh. Uh, ik, in zijn doen en laten erg uh, Duits en uh, misschien wat anglo saxisch en zeker geen Italiaan. Nee. En, uh, maar ja, ten afkomst uh, zit hem tegen. Dan de beurs, Corné. Die opende lager in eerste instantie als gevolg van het gedoe in Libië. Um, uh, Gaddafi heeft een toespraak gehouden. Werd er allemaal niet beter op. Hij weigert weg te gaan. Maar de beurs die veerde ook heel snel weer op. Hoe kan dat nou? Ja, je zag het vooral. Uh, in de loop van de ochtend bleven we erg laag en wat onzeker inderdaad. Mm -hmm. uh, met name ook door de hogere olieprijs. Maar toen het consumentenvertrouwen in Amerika werd bekendgemaakt, uh, ja, waren alle zorgen weer als sneeuw voor de zon. Belangrijk cijfer, hè, altijd. Ja, het consumentenvertrouwen, uh, dat is natuurlijk de grote kurk waar de wereldeconomie op drijft... Uh, 1 vijfde wat er in de totale wereldeconomie wordt verdiend, wordt door die Amerikaanse consument bepaald. Dus het is heel erg belangrijk. En die is eigenlijk al sinds de kredietcrisis erg somber. Uh, normaal is het consumentenvertrouwen zo'n beetje tussen de 90 en de 100. Mm -hmm. En dat zat ja. al eigenlijk de hele tijd laag. 50, 60. En nu is het op het hoogste punt, op 70 uitgekomen. Veel hoger dan uh, alle economen hadden verwacht. En het hoogste punt uh, sinds begin 2008. Dus uh, wat dat betreft heeft ook de Amerikaanse consument... de kredietcrisis achter zich gelaten. Ja, het stormt dus in Libië en in Amerika uh, schijnt de zon weer iets meer. Dankjewel, Corné Verzaal van SNS. Philips, let's make things better zoals je hart. Maar dat bedrijf uit Eindhoven specialiseert zich meer en meer... in de gezondheidszorg. Daarover straks meer. Eerst even iets anders. Het is misschien wel de beroepsgroep die het meest bevuild is door vooroordelen, schoonmakers. Tijdens de Golden Service Award wordt de beste schoonmaker van Nederland in het zonnetje gezet. En onze verslaggever Wieger Hemmer is erbij. Nog even en dan is het bekend wie uh, de schoonmaker van het jaar wordt. En ik, uh, ik zit hier met de genomineerden aan tafel. En dat zijn vijf vrouwen. En dan denk ik direct, als je echt een goede schoonmaker wilt zijn, moet je dan een vrouw zijn. <lacht> Nou, ik vind vrouwen zijn veel zelfstandiger dan een man. Ik werk alleen, ik plan zelf mijn dingen in. Ik denk bijvoorbeeld vandaag, hé, hey, dat wil ik vandaag aanpakken, morgen doe ik dat. Dus dat is wel fijn van het werk. Je kan zelf plannen. Ja, u vindt dat fijn. Mooiste. Maar heel veel mensen noemen zelfstandig, noemen ze ook al snel eigenwijs. Nou, eigenwijs, nee. Ik ben niet eigenwijs. Af en toe wel. <laughs> ik wil te veel doen. Bijvoorbeeld, eh, bij ons wordt de badkamers periodiek gedaan of dergelijke. En nu wil ze eigenlijk elke dag doen? Ik doe ze zelf. Ik pak de boenmachine en ik ga zelf boenen. Om... Ik wil zoveel mogelijk dat mijn afdeling er netjes en keuriger uitziet. Bij schoonmaak moet je ook nadenken. Dat is niet uh, werk voor domme mensen of iets. Nee, hoe merkt u dat? Dit is niet iets voor domme mensen. Waarom vallen domme mensen met andere woorden door de mand? Nou, je hebt heel veel dingen te doen. Je moet ook dingen zien die schoongemaakt moeten worden. Je hebt een bepaalde... Um, dat leer je dan ook in de opleiding, structuur van schoonmaken, van schoon naar vuil. Interessant dat u dat noemt, opleiding, inderdaad. <lacht> uh, want er zijn heel veel mensen natuurlijk die denken, oh schoonmaken, ja dat kan iedereen. Wat zegt u tegen die mensen? Schoonmaken is ook niet alleen schoonmaken. Mensen denken, ja uh, even een beetje hier, vegen, daar. Nee, je leert bij je opleiding om met je lichaam te werken ook. Met je lichaamshouding. Bijvoorbeeld als je gaat moppen. Moet je u begint nu al schouders te strekken? Je schouders te strekken en echt met je lichaam zo te werken. Zodat je je schouder niet belast, je rug niet belast, je heupen niet belast. Dat zijn de basis die je moet uh, weten. Dus een goede schoonmaker klaagt nooit over rugpijn? N ja, meestal niet. Als je, weet, als je weet hoe je moet werken, dan als je het goed doet, dan niet. Kort van der Velden, u bent uh, jurylid en... Uh al meer dan 40 jaar sturend actief in de schoonmaakbranche. Ja, we hebben hier te maken, dat kunnen we best wel zeggen... met de oogcategorie van de Nederlandse schoonmaakbranche. Wat maakt nou een schoonmaker tot een uitmuntende schoonmaker? Kijk, je kan zeggen schoonmaker ik in iedereen. Dat klopt, iedereen weet wat het haarige end van de bezem is aan de onderkant. Maar als je praat over vakwerk over professioneel schoonmaken, dan praat je over andere dingen. Dan praat je over het uh, goed om kunnen gaan met het schoonmaakprogramma. Dan praat je over, en dat is dan iets hoger, over calculeren. Je moet professioneel professionele producten gebruiken. Je werkt met machines. En dat is heel anders dan wat moeder de vrouw thuis doet. Kan deze schoonmaakverkiezing bijdragen aan een iets positiever imago? Ja, wel degelijk. Er is een enorme uh, publiciteit, zeker ook in, uh, in de vakpers... En dat werkt nog heel lang na. Maar weten de mensen op kantoor dat ook? Dat ze te maken hebben met misschien wel het kroonjuweel van de Nederlandse schoonmaakbusiness? Uh, daar werken de schoonmaakbedrijven heel erg hard aan. Dat betekent ook, ze krijgen straks extra betaald? Uh, nee. Ik was bezig een trap schoon te maken. En dan liep er een groepsleider de trap af. Zegt hij, zo'n mooie vrouw. Waarom doe je niet iets anders? Doe je dit elke dag? Zal je dit elke dag blijven doen? Ik zeg, ik heb er geen moeite mee. Ik heb er plezier in. En ik zal het ook met plezier blijven doen. Terwijl een ander, die groeten je zo enthousiast. Oh, hi Jane, je bent er weer. Oh, gezellig, weet je. Ik ben altijd zo vrolijk. En een ander, die gaan duizend en één keer langs. Die knikken je niet. Soms denk ik, nou, ik ga hem vandaag groeten. Om te kijken of hij beleefd is. Hallo. En dan... Weet je, klaar. U bent misschien als schoonmakers misschien wel de thermometer tegelijkertijd van onze maatschappij. Van het humeur van de gemiddelde Nederlander. Hoe is het daarmee gesteld? Um, toch, heel veel mensen hebben toch humeur hoor. Zijn uh, humeurig of hebben een goed humeur? Uh, ze hebben al meestal een goed humeur. Uh, misschien 1 of 2 procent niet, maar de meesten ja, hebben een goed humeur, humeur hoor. Vorige week nog, mijn briefje was een zooitje in de zaal en ik heb alles schoongemaakt. En er lag toen een briefje van, je hebt me goed gestofzuigd. Dat klinkt ook wel best wel zakelijk. Nee, nee, stond wel heel netjes ondergoed van die of die, dus. Ja, ondertussen moet ongeveer wel bekend zijn wie er met de titel vandoor gaat. Wieger, jij bent voor ons bij die uitrekening nog steeds. Wie is de Nederlands beste schoonmaker? No. En de winnares is... Angelique yeah. Delkinandam! Wat Gerda Havertong met de schoonmaker heeft, weet ik niet. Maar ze heeft wel zojuist iemand heel gelukkig gemaakt. En dat is Angelique Delkinandam. Je zult als bedrijf hamer aan het werk hebben. Dan ben je spekkoop. Natuurlijk, we snappen je wel. Ik snap mezelf namelijk ook altijd druk, haast, altijd achter de feiten aan in de auto. En wij vinden het niet erg dat je dan wel eens te hard rijdt, maar wel vervelend dat je dan een boete krijgt en misschien ook wel onveilig. Daarom straks de oplossing. Blijf daarom luisteren. En dan eerst. De Healthcare Divisie van Philips. Die timmert flink aan de weg. Niet alleen wereldwijd, maar ook op de thuismarkt. Twee weken geleden werd een slimme chemotherapie gelanceerd met minder bijwerkingen voor kankerpatiënten. En bij avondspits is nu het hart aan de beurt. Philips presenteert morgen officieel de zogenoemde Heart Navigator. Een operatietechniek met geavanceerde camera voor de vervanging van een hartklep. En ik praat erover met meneer Bossing. Goedenavond. Goedenavond. U bent CEO Philips Healthcare Benelux. Hoe vernieuwend is die hard navigator? Nou, de hard navigator is vernieuwend. Uh, eigenlijk wordt er al sinds 2008 um, um, via minimaal invasieve methodieken uh, aan het hart geopereerd. Mm -hmm. uh, waarbij hartkleppen worden vervangen. Uh, wat, deze, wat deze oplossing doet, is dat hij deze procedure sterk vereenvoudigt. Uh, het is eigenlijk een soort van GPS-systeem wat deze behoorlijk complexe procedure, een stuk eenvoudiger gemaakt. En waardoor je als specialist veel eenvoudiger in staat bent... om via een katheterisatie zo'n hartklepvervanging uit te voeren. In de lies gaat er een, iets in de lies, schuiven ze naar binnen? Exact. Via de lies schuif je een katheter naar binnen... die via de bloedbaden het hart vindt. En vervolgens wordt er een, een nieuwe hartklep... via die katheter in het hart geïmpl geïmplanteerd. Ja, en wat is dan het vernieuwende wat u heeft ingebracht? Is dat die 3 d navigatie zoals ik het, las? Het, het is inderdaad het navigatiesysteem om middels zo'n katheter op een goede manier bij het hart te, te komen. Ook eh, om de voorbereiding van zo'n hartkatheterisatie op een goede manier te plannen. Ja. Eh, te bepalen wat voor een type hartklep de patiënt nodig heeft. Eh, om op die, op die manier de operatie zo eenvoudig mogelijk uit te kunnen voeren. Ja, en hoe weet u dat het ook echt gaat werken zoals u voorspelt? Nou, we, we doen het natuurlijk niet in isolement. Zo'n oplossing wordt ontwikkeld uh, gezamenlijk met het zorgveld, uh, met specialisten. Uh, het is ook niet dat deze procedure nog niet is getest. Hè. Die hebben we door en door getest met medische specialisten. Um, en we hebben goed geluisterd naar onze uh, klanten en gebruikers... die ons vertelden dat deze procedure behoorlijk complex is. Uh, en op deze manier proberen we hem eenvoudiger te maken... zodat hij breder kan worden toegepast. Ja, U heeft 700 miljoen euro daarin geïnvesteerd in ontwikkeling. Uh, wat nou, niet u... alleen deze ontwikkeling, maar op een aantal meer ontwikkelingen. Ja, Oké, okay, nou neem me niet kwalijk, maar wat is uw doel precies met deze uh, vernieuwende technologie uh, voor de patiënten? Want u wil niet alleen geld verdienen en marktleider worden, hè? want dat, dat, dat houdt niet lang natuurlijk. Nou ja, de ambitie van Philips is om, um, om waarde toe te voegen op het gebied van gezondheidszorg. Om gezondheidszorg te verbeteren en te vereenvoudigen. Mm -hmm. En toegankelijk te houden voor, uh, voor de patiënten. Uh, en dat doen we door, uh, door bijdrage te leveren. Die inderdaad uh, het hele, um, de hele zorg um, op een goede manier ondersteunt. Middels, uh, middels waardevolle innovaties. Ja, en de dat, de kwaliteit... doen niet op het, dat doen we niet alleen op het gebied van, uh, van therapie en behandeling. Maar eigenlijk over de hele zorg. Eten, van preventie tot uh, diagnose mm -hmm. uh, uh, tot, uh, tot behandeling en nazorg. Ja, u heeft ook een, een goede markt gekozen als het om hart- en vaatziekten gaat. Want één op de drie Nederlanders sterft aan zo'n ziekte. En bijna 1 miljoen heeft een zogeheten cardiovasculaire aandoening. Dat zijn heel veel mensen hè, die u zou kunnen helpen. Hart- en vaatziekten is, is nog steeds een van de grootste zorggebieden in Nederland, dat klopt. Op welke medische vakgebieden richten ze zich nog meer bij innovaties? Nou, wij, kijken, wij kijken, zoals ik al zei, naar het hele zorgpad eh, rondom verschillende aandoeningen. Eh, en we proberen eigenlijk eh, de hele, het hele zorgpad eh, te ondersteunen middels technologische innovaties. En dat gaat zo ver als, uh, als het kijken naar preventie. Hoe kun je voorkomen dat een patiënt uh, of dat een consument eigenlijk een patiënt wordt? Mm -hmm. um, als het dan zover is en hij wordt een patiënt, hoe kun je zo vroeg mogelijk en adequaat mogelijk diagnosticeren? Um, uh, en vervolgens ook die behandeling zo, zo efficiënt en effectief mogelijk doen. Waarbij je de patiënt zo weinig mogelijk belast. Hè? Dus daar zijn dit, dit soort interventionele behandelingen ook een, een, een waardevol uh, element van. En vervolgens als een patiënt weer naar huis gaat... hoe kun je die ook in zijn thuissituatie ondersteunen... in de nazorg van, van ziektes en als ziektes meer chronisch worden... hoe kun je ook voor chronische patiënten in de thuissituatie... middels technologie een bijdrage leveren. Ja, als wij daar met z'n allen van kunnen profiteren... dan wens ik daar nog heel veel succes bij. Meneer Bossing van Philips Healthcare, dank u wel. Alsjeblieft. Flitspalen, bijzonder irritant. Vooral als je er te laat achterkomt dat hij er staat... terwijl je twintig of misschien wel harder rijdt. En een lichtje ziet flitsen in je achteruitkijkspiegel. Net zo vervelend zijn er mobiele controllers overigens. Maar je kunt je er tegen wapenen. En legaal. En ik praat erover met Marianne de Koster van Coyote. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Dank voor de komst naar onze studio. Um, vanuit België, moet ik zeggen. Uh, u komt vanuit Antwerpen. Geflitst? Niet geflitst? Nee, absoluut niet. Maar Go wel controles aangeduid gekregen. Ja, hoe, hoe doet u dat? Niet geflitst worden? Oh, gewoon een heel goed product bij me in de wagen, maal 5. <laughs> maal 5? Is Met... het een Belgische formule die wij nog niet kennen? Nee, maar wij testen natuurlijk ook nieuwe software en dergelijke. En dat is wel leuk. Nee, hoe werkt u verflikker? Maar... Verflikker Verklikker moet ik zeggen. <laughs> ja, absoluut. Je moet er vanuit gaan, uitgaan, je, moet ervan uitgaan, je bent aan het rijden op de weg, je ziet een obstakel, een ongeval, een mobiele camera, je drukt op één knopje en binnen de zes seconden weet de eigenaar van een coyote achter jou dat er iets gebeurt. Die weet, één minuut geleden heeft de eerste gebruiker gezegd, daar is iets. Maar die coyote die gaat in je sigarettenaansteker uh, ja. opening uh, en die gaat met gps signalen, hoe, werkt? Ja. hoe gaat dat precies? Je moet het beschouwen als een, uh, een GSM-metje met een navigatiesysteem in en als je op dat knopje duwt, dan verzend je eigenlijk een navigatiepunt via een sms'je naar een server. Dus perfect legaal, want sms'en, dat mag je toch? Ja, het is een beetje Facebook op het asfalt. Compleet. Je houdt elkaar volledig op de hoogte. Maar er is een klein verschil, want in plaats van alleen maar jouw vriendjes... Ja. heb je heel veel vriendjes, want we zijn er 800.000 voorbij. En we naderen het miljoen, denk ik, eind maart, begin april. Alleen je kent ze niet, je vriendjes. Nee, maar moet dat? Je helpt elkaar wel. Ja, je helpt elkaar maar uitbundig. Men zoekt ondertussen al naar de mobiele controles en de, en de problemen op de weg. En waar gaat het dan? Ook, ook de gewone verkeerslichten met een flitspaal, die herkent hij ook in heel Europa ja, of niet? Ja, en de oprijradars en de gemiddelde snelheidsmetingen en de halfvaste camera's, want dat ja. is ook nieuw in Europa. Ze gaan nu om de zes dagen die verzetten. Ja. Dat gaat er in Nederland waarschijnlijk ook nog wel aankomen. Mm -hmm. Geeft die allemaal aan. En in de Telegraaf stond een aantal vaste radars. Geloof me, Nederland is over dat aantal. Heen. Ja, ja. ja, er zijn er meer dan dat er, uh, dan dat er eigenlijk in stond. Ja, en die digitale ja. flitspalen, de nieuwe flitspalen... Hè, nieuwe generatie die ja. hebben hele hoge scoren. Ja, klopt, maar wij zijn er klaar voor. Laat nee. ze maar komen. En um, hoe legaal is het? Ik zei het is legaal, maar is dat ook echt wel? Ja, wij communiceren onder elkaar. Mag ik jou een smsje sturen? Ja, toch? Ja. Ja, dit mag ook. Precies. Het is perfect legaal en we, we gaan ook zorgen dat het veiliger wordt. Want waar staan ze te flitsen? Waar een gevaarlijke zone is... Iemand gaat daar sowieso gaan remmen, ongeacht of die nu de snelheid uh, respecteert of niet. Wat ga je doen als je een coyote bij hebt? Je weet het twee kilometer vooraf dat er iemand gaat remmen en je kan gaan anticiperen. Maar waarom, uh, hoe komt het dat België, uh, heel veel mensen, automobilisten zo'n ding al hebben en Frankrijk ook, maar in Nederland nog niet? Gewoon de onbekendheid denk ik, want in België hebben we zelfs al, uh, al de politie die zelfs zegt van dit is bevorderlijk voor de verkeersveiligheid. Maar Nederland kent ons gewoon nog niet, dus ik zou zeggen: spread the word. Maar hoe, hoe, hoe veilig is het echt? Want we hebben al zoveel knopjes in de auto: hè? telefoon, radio, op het stuur zitten allerlei knopjes. En deze komen er nog eens bij. Is het het niet is al? zo eenvoudig en zo echt. je krijgt zoveel veiligheid doordat je zoveel informatie krijgt, dat je eigenlijk al de rest kan vergeten. Je hoeft niet meer een radar te zijn om te zoeken: van, is er iemand die vertraagt voor mij? Is er een ongeluk gebeurd? Is er... Je weet het gewoon automatisch. Nee, het nieuwe product voor de automobilist op de weg. Geloof me, het is een verslaving. Echt waar? Absoluut. Je kijkt er ook heel overtuigend bij. <laughs> heb je überhaupt de rijbewijs? Ja, toch? Ik heb een uh, absoluut. Zelf. En ik ben het nog altijd niet <laughs> kwijt en dat zal ook niet gebeuren. Oké, okay, dank voor je verhaal. Helemaal vanuit Antwerpen ja, naar Nederland ja. gekomen. Dank je wel. Dank je wel, Koster. En straks op deze zender Kunststof en daarin Joris van Kasteren. Eerder schreef hij al het boek Lelystad en nu heeft hij een nieuw werkje in de boekhandel hoor. Het zusje van de bruid over een geliefde waarmee hij samenwoonde en zichzelf te gronden richtte. Morgenochtend op de tv, ochtendspits natuurlijk op Nederland 1 vanaf 7 uur. En daarin de Europese kampioen goochelend Dion van Rijt met zijn vader, die neemt hij ook mee. En de aandacht ook voor het nieuwe rapport dat er over 9 jaar 50 miljoen klimaatvluchtelingen zijn. Morgenavond is WNL gewoon terug op Radio 1 met Avondspits en heb ik het over mezelf. En tot die tijd op internet, avondspits.nl Voor Bakker Nederland, omroep WNL. Eén ding is zeker.